Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. In Albanië is een grote demonstratie tegen de regering uitgelopen op rellen. Een groepje demonstranten gooiden molotov en vuurwerk... richting het kantoor van premier Rama. Volgens lokale media zijn 16 politieagenten gewond geraakt. Ze hebben onder meer brandwonden opgelopen. 13 demonstranten zijn opgepakt. Het was de derde demonstratie tegen de regering in korte tijd... De Albanese regering ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van corruptie aan het adres van de vicepremier. In Noorwegen komt een onafhankelijk onderzoek vanwege de banden die de vooraanstaande Noren hadden met Jeffrey Epstein. Sinds de publicatie van nieuwe documenten komen steeds meer berichten naar buiten... die onder andere een oud-premier uitwisselde met de veroordeelde zedendeliquent. Hij zou de Amerikaan om financiële hulp hebben gevraagd... voor het aankopen van een appartement. Het festival Gelderpop in Voorthuizen gaat dit jaar niet door. De organisatie schrijft in een bericht dat de kosten enorm zijn gestegen... waardoor het niet mogelijk is om het voor bezoekers betaalbaar te houden. Mensen die al een kaartje hadden gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen. Gelderpop vindt jaarlijks plaats in juli. Het tweedaagse popmuziekfestival in Gelderland... trekt ieder jaar meer dan 10.000 bezoekers is niet bekend of het volgend jaar wel doorgaat. Een fan van Manchester United mag nog steeds niet naar de kapper. Zo'n anderhalf jaar geleden ging hij met zichzelf een uitdaging aan. Hij gaat pas naar de kapper als United vijf wedstrijden achter elkaar wint. En dat is United al bijna 500 dagen niet gelukt. In die tijd ging de fan van gemillimeterd haar naar een woeste bos krullen tot aan zijn schouders. Na vier overwinningen op rij speelde United afgelopen avond gelijk tegen West Ham. En dat betekent dat de fan nog minstens vijf weken moet wachten tot hij naar de kapper kan. Het weer bewolkt met verspreid over het land wat regen. En het koelt vannacht af tot ongeveer vijf graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs de photo, sans regret, sans mélo, la porte est claquée, Joël est barré. 106.9 FM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 voor mij, La Rosalie. Mira, quién lo diria? Cata la quinata sasson, sonaria. Quién lo diria? Cata la quinata sasson, sonaria. Ti. Quién lo diria? Cata la quinata sasson, sonaria. Quién lo diria? ZFM is nu ook te ontvangen op DHB, kanaal 9A in Zuid-Kernerland en de Eimond.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 Chances, girlfriend came across a needle. Bomb falls Will everybody see the dawn time